gaat het? Dank u. Naar omstandigheden. Je moet de groeten goed hebben. Ja. Jij ook. Wil je wel geloven dat het niet eens weet waar ik ben? U bent bij ons. Ben ik bij jullie. In Amsterdam. Ben ik in Amsterdam.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 Je zult maar zo'n moeder hebben. Ik val best mee. Vindt u het leuk? Hm. Ja, kind.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 Uit. Um. Moet ik hier gaan zitten? Nee, hier Oh, oh ja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 Dan zal ik ze eens bekijken. Ik ga maar eens koffie drinken. Mm. Oh. Geert, het. Oh, goed. Ga je nu dit voorjaar nog met vakantie? Hm. Dat is wel de bedoeling. Mm. Hm. Waar ga je dan naartoe? Dat zal wel weer ver in je worden. Hm. Heb je nou nooit zin om. Uh... om, om zeggen ergens anders naartoe te gaan? B waar naartoe? Hm. Nou. Nou, naar Zuid-Afrika? Nee. Wat? Nee. Waarom niet?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 kom daar maar eens om in de Soedan om al iets te noemen ze oh. oh, zullen daar misschien ook wel woorden voor dergelijke gevoelens hebben, maar dan toch in heel andere situaties zodat het jaren zou duren voordat ik erachter zou komen en die tijd heb ik niet ja, ja dan kan ik wel volgen. en dat van de armoede ook wel afgezet wordt ik geloof ik het eerste dat er is